Zoals Wilders kunnen boeren en bouwers op die manier verder... en hoeft de maximumsnelheid niet omlaag. De regering kan intussen op zoek naar een definitieve oplossing. De PVV-leider rekent erop dat het CDA zijn stikstofnoodwet steunt. Supporters van FC Utrecht hebben in Amsterdam een korte betoging gehouden bij het stadhuis. Ze zijn het er niet mee eens dat Utrecht en Ajax... naar de wederzijdse uitwedstrijden hooguit 500 fans mee mogen nemen. Die maatregel werd jaren geleden ingesteld naar rellen. De supporters lieten bij het stadhuis een brief met bezwaren achter. De betoging voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Utrecht verliep rustig. In India en Bangladesh zijn er circa 11 doden gevallen als gevolg van de orkaan Bulbul. Tientallen mensen raakten gewond en er wordt gezocht naar 36 vissers... die tijdens de orkaan op zee waren en met wie nu geen contact meer is. De harde wind heeft ook duizenden huizen beschadigd. Zo'n 2 miljoen mensen waren tijdens de orkaan uitgeweken naar een schuilplaats. En volgens de autoriteiten zijn daardoor meer slachtoffers voorkomen. Tijdens de orkaan waren er windstoten tot 120 km per uur. Inmiddels is de wind afgenomen. De tennisvrouwen van Frankrijk hebben de Fed Cup gewonnen. In de finale was Frankrijk met 3-2 te sterk voor gastland Australië. In het beslissende dubbelspel wonnen Mladenovic en Garcia... in twee sets van het Australische duo Barty en Stoser. Vanaf volgend jaar krijgt de Fed Cup een andere opzet... vergelijkbaar met die van de Davis Cup voor de mannen. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten kans op een lichte bui... en het wordt 9 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en regen en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben Ze plaatst de deelt, bevrijd is haar vaaier, rok omhoog. Maar plotseling roept ze geil, ze zit, zit in mijn overgaande zand. Van harte welkom uh, vandaag, 26 november. En we hebben vandaag een Lustrum de 30 e aflevering van ZFM Oud-Zandvoort. Vandaag gaat het onderwerp over de Zandvoortse redingsbrigade. En we hebben als de gast Tom de Rode, die daar alles van weet. En Anky Joustra is de interviewster. Ankie aan jou het woord. Dankjewel, Cor. Cor zorgt voor de techniek, zoekt altijd de muziek uit. En die is altijd toepasselijk. Dus, Cor, ik laat me weer helemaal verrassen. Welkom, uh, Tom.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 393. Ik herhaal 57 Goedemiddag, Tom.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 Het was een heel, heel spektakel. Uh, ja, uh, alle ploegen hadden wel één. Uh, uh, want er hadden we hadden vroeger drie posten: de Zuid, de Rotonde en Post Noord. Mm -hmm. en, en die hadden een ochtendshift van 9 tot 12. En weer van 12 tot 5 of tot 6. Dus je had uh, goede ploegen.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 Maar in het zwembad, daar neem ik nog, nou ja, meestal is dat april, twee avonden...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 Uh, Henk van Keulen was uh, een instructeur oh. geweest. En meneer Vos, Herman Vos. Oh. Die kwamen weer over uit Bloemendaal. En die gingen hier lesgeven. Daar hebben wij onze eerste strandwacht. Uh, die draaide de, de, de eerste strandwacht, uh, Herman Vos. En er was daar uh, op het uh, strandkampeertrein, zou ik maar zeggen. De huisjes. Was een mevrouw Willemsen. En die kon Herman Vos weer vanuit...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 De Wie gaat er mee, gaat er mee, gaat er mee, gaat er mee, gaat er mee, gaat er gaat er mee, gaat mee, gaat er mee, Ga er mee, gaat er mee, gaat er mee, gaat er mee, gaat er gaan We er mee, gaat er er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 Zandvoort. Tom de Rode was onze gast. De interviewer was Ankie Jouwstra. Cor was verantwoordelijk voor muziek en voor de techniek. Kort enorm bedankt. Uh, lieve luisteraars, volgende week zit hier Leo Heino. En dan gaan we praten over de automatiekhallen. Te starten in Amsterdam, vervolgens naar Zandvoort toe. En eindigt in het Circus Theater. We gaan praten over de vader van Leo Heino. En uh, ik hoor u graag volgende week weer terug. Met...